Er zijn geen aanwijzingen dat hypotheekverstrekkers als banken en verzekeraars onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Dat concludeert de Nederlandse mededingingsautoriteit na onderzoek. De hypotheekrente lag in Nederland na de economische crisis een tijd lang hoger dan in de omringende landen. En daarom werd er rekening gehouden met de mogelijkheid van verboden prijsafspraken. Maar de NMA heeft daar geen bewijs voor gevonden. De markt is er wel gevoelig voor, omdat er in Nederland maar weinig hypotheekaanbieders zijn. Uit het NMA-onderzoek blijkt dat de rentemarges de afgelopen tijd weer wat zijn gedaald. De concurrentie is toegenomen, onder meer doordat buitenlandse banken actiever zijn geworden op de Nederlandse hypotheekmarkt. Generaals van de NAVO hebben excuses aangeboden voor de luchtaanval in Afghanistan van zaterdag. Volgens Afghaanse autoriteiten werden daarbij twaalf kinderen en twee vrouwen gedood. De luchtaanval was gericht tegen opstandelingen, maar er zouden ook twee huizen van burgers zijn verwoest. De plaatselijke NAVO-bevelhebber zegt dat de families van de slachtoffers een schadevergoeding zullen krijgen. De Afghaanse president Karzai had de NAVO-aanval eerder scherp veroordeeld. Hij waarschuwde met name de Amerikanen om luchtaanvallen beter af te stemmen met de Afghanen. Het kabinet overweegt fors te bezuinigen op het persoonsgebonden budget in de zorg. In een van de varianten die op tafel ligt... raakt 90 procent van de zieken, gehandicapten en ouderen zijn pgb kwijt. Zo bevestigen bronnen in Den Haag. Ze voegen eraan toe dat de kwestie politiek zeer gevoelig ligt... en dat er ook nog andere varianten besproken worden. De kwestie komt woensdag aan de orde in de ministerraad. Nu hebben zo'n 130.000 mensen een pgb. Ze krijgen geld om zelf de zorg in te kopen die ze nodig hebben. In de, ver, in de meest vergaande variant houden maar 13.000 mensen een pgb. En de rest is dan aangewezen op reguliere zorg via bijvoorbeeld de GGZ of een thuiszorginstelling. De 17 kerncentrales in Duitsland gaan uiterlijk in 2022 dicht. En de zeven oude centrales, die na de kernramp in het Japanse Fukushima al tijdelijk dicht gingen, gaan niet meer open. De Zwart-Gele Coalitie is het daarover eens geworden. De meeste reactoren gaan al in 2021 dicht. Om eventuele problemen met de energievoorziening te ondervangen, blijven er drie nog een jaar langer open. Het ruimteveer Endeavour is weer op weg naar de aarde. Het maakte zich vanochtend hoog boven Bolivia... los van het ruimtestation ISS... waar het onder meer reserveonderdelen naartoe heeft gebracht. Het is de laatste vlucht van de Endeavour. Woensdag keert het ruimteveer terug op aarde... waarna die naar een museum in Californië gaat. In juli is de 135ste en allerlaatste vlucht met een space shuttle... als de Atlantis nog een keer wordt gelanceerd. Dan het weer nog vanochtend in de kustgebieden nog enkele wolkenvelden. Verder veel zon. Het wordt 20 tot 28 graden. Vanmiddag stapelwolken en tegen de avond regen- of onweersbuien. ANWB verkeersinformatie. Van de lange file op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen knopend Kerensheide en Eurmond is nog 4 kilometer over. En nog steeds 11 kilometer langzaam rijden op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopend Terbrekseplein en knopend Ridderkerk... De weg kan wel elk moment weer worden vrijgegeven. En de A27 Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 11 kilometer.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 NOS Radio In Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna vijf minuten over negen. Komt hij wel of komt hij niet vandaag? We hebben het natuurlijk over Radko Mladic, de oud-generaal. die verwacht wordt vandaag. Um, het wachten is op hem. We gaan zo schakelen, onder andere met Scheveningen. Maar eerst naar hypotheekafspraken en het NMA. Banken hebben geen prijsafspraken gemaakt over hypotheektarieven, heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit zojuist bekendgemaakt. NMA deed onderzoek naar de hypotheekmarkt, omdat de tarieven bijvoorbeeld in België en Duitsland veel lager liggen. De voorzitter van de NMA, Henk Ton, goedemorgen. Goedemorgen. Eerder had u nog vermoedens van prijsafspraken vanwege de grote verschillen in hypotheekrente met die andere landen, omringende landen. Daar is niets van waar? Nou, we hebben goed gekeken uh, naar de prijsstructuur en de samenhang- in prijsbeweging op de Nederlandse markt. En dat geeft eigenlijk geen enkele aanwijzing voor afspraken die daar gemaakt zouden zijn. Hoe zijn de verschillen met het buitenland dan te verklaren? Nou, de verschillen met het buitenland in termen van de marge op de, in de hypotheekmarkt uh, zijn als we kijken naar de vergelijking met Duitsland ook uh, goed deels weer verdwenen. Het is een tijdelijk uh, effect geweest. Wat wij in verband brengen met het feit dat er ook tijdelijk uh, weinig concurrentie is geweest op die markt. Maar dat die uh, sinds eind vorig jaar weer duidelijk aan het uh, toenemen is. En dan zie je die marges ook weer dalen. Hmm. Is dat niet opmerkelijk dat in een half jaar tijd zo'n beetje bij alle hypotheekverstrekkers de marges veranderd zijn? Duidt dat niet op een prijs of Nee, dat hoeft helemaal niet op een prijsafspraak te duiden. Waar duidt dat dan Als er weinig concurrentie is, dan ziet iedereen... Ieder, ieder van dat kleine aantal partijen wat er actief bleef op de markt... ziet dan kans om zijn marge wat te verhogen. Daar hoef je niks voor af te spreken. Daar hoef je niet voor samen in een cafeetje te zitten in een rokere gok... om te nee, zeggen, juist, laten we de juist, prijs Nee, juist als er zo weinig spelers zijn, dan reageert iedereen min of meer hetzelfde. Dat is niet zo gek. Ja. En in het verleden is er ook geen aanwijzing voor u... dat er dit soort afspraken zijn gemaakt om de prijzen nee, dus dat... juist hoog te houden? We hebben geen enkele aanwijzing dat er afspraken gemaakt zouden zijn. En we constateren dat die periode van hoge marges nu weer ten einde lijkt. Dat de concurrentie ook weer is toegenomen. Meneer Don, uh, betrokken partijen concluderen dat de marges opeens op laag gingen toen uw onderzoek werd aangekondigd. Heeft u ook daar nog naar gekeken, naar dat tijdstip? Nou, zo precies hebben uh, we dat niet met elkaar in verband gebracht. Ik kan niet uitsluiten dat de commotie die er plaatsvond, waar ons onderzoek een onderdeel van was, dat het ook wat druk heeft gelegd op de bank om nog eens kritisch naar die structuur te kijken en die tarieven uh, scherpt, scherper vast te stellen. Is dat dan niet zorgelijk, dat het zelfreinigend vermogen van banken pas op gang komt als ze u aan de bel trekt? Nou, ik, zei, ik kan het niet uitsluiten. Ik zei ook niet dat dat nou een noodzakelijke voorwaarde was. Wij denken dat het veel belangrijker is het feit dat er weer een aantal andere partijen op, op het Nederlandse markt actief zijn. Buitenlandse banken, ook verzekeraars, druk van mogelijk nog nieuwe toetreders op die markt. Dat houdt het rieven scherp. En dat is denk ik ook de beste manier waarop dat kan gebeuren. U vindt de sector wel gezond, begrijp ik, als ik uw eerste drie antwoorden hoor. Nou, wij constateren dat de concurrentie weer is toegenomen, dat dat op zich ook uh, een uh, drukkend effect heeft gehad op de marges. Ik doe geen uitspraak over absolute gezondheid of niet. Doet u wel uitspraken over de hoogte daarvan? Want u zegt nu zijn ze aardig scherp, maar daarvoor dus niet. Lagen de tarieven te hoog? Nou, we hebben dus een periode gezien, achteraf niet zo lang, uh, waarin de marges hoger waren dan daarvoor, dan voor 2008. Uh, daarna zijn die marges duidelijk wat gestegen in onze analyses. Met verschillende manieren van kostenberekening komt er toch steeds meer of meer hetzelfde beeld uit. Uh, we zien ook dat in diezelfde periode de concurrentie duidelijk is afgenomen. Een aantal partijen, een aantal buitenlandse banken met name zijn, uh, zijn weggegaan van de Nederlandse markt. Zijn er niet meer zo actief als ze daarvoor waren. Uh, er was ook geen druk meer van nieuwe concurrenten. Ja, dat geeft dan de resterende spelers en dat zijn er dan niet zo gek veel uh, de ruimte om die marges wat te verhogen. En dat zie je dan gebeuren. Op zich een, denk ik een normaal economisch maar we zijn wel blij dat die concurrentie nu terug is en daarmee de marges ook weer uh, gezakt zijn. Hmm. Consumentenorganisaties zijn niet tevreden. Hè? Uh, wij lezen wat reacties. Uh, Vereniging Eigen Huis, een Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis bijvoorbeeld, vindt dat uh, de rentes eigenlijk elk kwartaal gemonitord zouden moeten worden. Het zou veel beter in de gaten gehouden moeten worden. Wat vindt u daarvan? Nou, het kan moeilijk onze taak zijn om op alle markten in Nederland alle tarieven en prijzen te gaan monitoren. Dat zou echt te vervoeren. Daar hebben we absoluut de menskracht niet voor. En het lijkt nog geen gezonde taakopvatting. Dus u bent het daar niet mee eens? Nee, we gaan dat niet zo systematisch in de breedte doen. We blijven alert op wat er op deze markt gebeurt. Deze markt is kwetsbaar. Voor en wat de, houdt dat dan in als u zegt we blijven alert? Dat we, zoals op vele andere markten, goed volgen wat er gebeurt. En als we aanleiding zien om in te grijpen, zullen we dat niet nalaten. Dus een beetje monitoren? Ja, maar we hebben een taak op de hele Nederlandse economie. Dus uh, dat gaat breder dan alleen deze markt. Maar we houden hem zeker in de gaten. Bent u... En precieze uitspraken ga ik daar niet over doen. Goed. Bent u eigenlijk ver verbaasd over hun reactie? Ze zijn verbijsterd, lezen wij. Ik vind dat we een keurige studie hebben gemaakt, een diepgravende studie ook van wat is er nou op die markt aan de hand. De conclusie is dat we redelijk terug zijn naar de situatie van voor 2008. En ik begrijp heel goed dat consumentenorganisaties graag zouden zien dat alle markten heel precies gemonitord worden. Maar zo zit Nederland Nederlandse economie niet in elkaar. Meneer Don van de NMA, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is 10 minuten over negen, we gaan naar nieuws uit het buitenland. Want er is al het uh, nog hevige strijd in Jemen, de zuidelijke kuststad. Zinjibar zou zijn ingenomen door een aan Al-Qaeda verwante uh, strijdersgroep. In de hoofdstad Sana zijn zware explosies te horen. Nou, dit weekend waren er nog berichten over een wapenstilstand in Sana. Dus hoe zit dat dan? Journaliste Judith Spiegel is in die stad. Judith, die wapenstilstand, nou, die houdt geen stand lijkt het hè? Nee, het lijkt er eigenlijk op dat het moment van de wapenstilstand zo ongeveer ook het moment was waarop die weer werd gebroken. Uh, in ieder geval vannacht was het, was het goed raak. Ik hoorde heftige explosies, misschien wel heftiger dan tot nu toe. Dus uh, de conclusie moet zijn dat er weer wordt gevochten tussen de regeringstrokken van Saleh en de rivaliserende stam van uh, de al ahmad stam uh, en dan hebben we inderdaad het zuiden waar Jinjibar zou zijn ingenomen... door aan Al-Qaeda-gelinkte groeperingen. Dat kan ik niet verifiëren. Er zijn natuurlijk ook geluiden van de oppositie... dat dat een uh, opzetje van Saleh zelf is... om de wereld te laten zien hoe gevaarlijk Al-Qaeda is als hij vertrekt. Ja, Saleh, de president, hij zit er nog steeds. Uh, hoe gaat het met hem? Wat, wat is zijn invloed nog? Nou, die is toch... Uh, als ik het zo inschat... ...nog zeer behoorlijk. Hij weet kennelijk in elk geval het leger telkens weer te mobiliseren. zowel hier in Sanaa als ook vannacht in Thijs, want daar was het uh, behoorlijk mis. Ik, ik las net, ik weet niet of het klopt hoor, maar dat er uh, intussen twintig doden zijn geteld. Dus dat, en dat is een aanval geweest op het demonstratiekamp in Thijs. Dus daar is hij mee bezig. Hij is bezig in Sanaa. Hij uh, is overal in het land bezig met het bombarderen van uh, oppositiestammen... Zij dus zit nog wel in dat zadel, en dat komt vooral omdat een belangrijk deel van het leger wordt geleid door zijn zoon en twee neven, en de kans dat die overlopen is gewoon niet zo groot. Judith Spiegel vanuit Sanaa, de strijd in Jemen gaat door... en de president Saleh die zit er ook nog altijd. En dan naar Radko Mladic, want dat is toch de grote vraag vandaag. Komt hij vandaag al naar Nederland, naar Scheveningen, servicegeneraal? Nou, misschien komt hij ook niet, maar uit voorzorg is onze verslaggever Roel Paul... nu al op zijn post bij de gevangenis in Scheveningen... want dat zou zomaar kunnen gebeuren, Roel. Hoe is het daar? Is het, is het al druk bijvoorbeeld? Nou, de grootste bedrijvigheid op dit moment wordt veroorzaakt door een heleboel mannen in oranje jassen. Want uh, het is niet alleen de dag waarop Radko Mladic misschien naar Scheveningen komt... maar het is ook de dag waarop het fietspad van de Van Alkemade Laan moet worden geasfalteerd. Okay. Dus uh, dat geeft nogal wat uh, beweging hier. Uh, voor de rest is er weinig te zien van uh, nervositeit bij de gevangenis. Nou valt dat sowieso niet mee hoor, want uh, waar je tegenaan kijkt dat is een metershoge bakstenen muur en wat zich daar in die gebouwen achter de muur afspeelt... ja, daar, uh, daar moet je naar raden. Dat, uh, dat is allemaal niet zo goed te zien. Mocht de Vladić, uh, mladic uh, rol vandaag uh, toch aankomen... moeten dan de werkzaamheden voor het fietspad even worden gestaakt... en komt hij direct naar Scheveningen? Um, dat is wel de bedoeling. Als hij um, in Servië op het vliegtuig wordt gezet... dan zal hij waarschijnlijk uh, landen op uh, Rotterdam-De Heek Airport... en dan... ...waarschijnlijk met een helikopter naar Scheveningen worden gevlogen. In dat geval hoeft de weg niet eens te worden afgezet... ...want nee. dan landt hij, hij van, uh, het, ja, precies, landt hij op de binnenplaats van het uh, gevangeniscomplex. Uh, in 2008 is Karadzic ook op die manier uh, afgezet bij de, bij de gevangenis. En dan ben je niet meer de enige, hè? denk ik, als het eenmaal zo ver is... ...dan wordt het wel een circus daar. Voor de ja, op dit moment staan er uh, iets van vijf satellietwagens. die trouwens ook even allemaal aan de kant moesten. omdat uh, de asfalteermachine er langs moest. Dus uh, het is een grote consternatie. Maar um, ja, van, van grote drukte is nog geen sprake. Uh, er loopt natuurlijk nog uh, die beroepsprocedure in Servië. Uh, de advocaat van Mladic heeft uh, bezwaar aangetekend. tegen de uitzetting van uh, de uitlevering van Mladic. Dat beroep kan nog tot drie uur vanmiddag, zo wordt gezegd, worden ingediend. Dan moet het in behandeling worden genomen, moet er een uitspraak komen... en dan kan laatst pas uh, worden uh, weggevlogen uit Servië. Dus ja, dat, hoe dat allemaal precies gaat lopen vandaag, dat, uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Kortom, je wil nog wel even weg. Wat zeg je? Je wilt nog wel even weg. Nou, nee, ik, uh, ik blijf hier verlopen, oh, want ja, uh, ja, zeker, want... Het kan misschien ook nog veel sneller, want dat is een ander verhaal... dat uh, via juristen uit Servië deze kant op komt... Dat, uh, uh, dat die beroepsprocedure niet per se betekent dat Mladic ook in Servië moet blijven. Het zou ook kunnen dat hij alvast naar Nederland wordt gebracht... en dat die beroepsprocedure dan gewoon verder gaat. Klinkt een beetje vreemd, maar uh, dat is wat uh, juristen hebben gezegd. Op zijn post in Scheveningen, voor wordt u... We houden het voor u in de gaten. Zodra het gebeurt, schakelen we uiteraard. Um, eerst maar eens even naar scholen die radeloos zijn... over het gebruik van mobieltjes door leerlingen. Wat moet je daar nou mee? We gaan zo kijken op een school. Eerst kijken we naar de weg. Erwin de Hart, hoe is het daar? Nou, de files nemen nu gelukkig af in aantal en in lengte. Wel nog steeds maar één rijstrook open... na een groot ongeluk op de A16, Rotterdam richting Breda. Elf kilometer file staat er nog steeds. Verkeer, eh, verkeer richting Breda kan eh, nog steeds... het beste via het westkant van Rotterdam omrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Scholen weten niet hoe ze moeten omgaan met het gebruik van mobiele telefoons... door leerlingen, blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek... van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Er zijn vaak geen duidelijke regels. En docenten weten te weinig van wat je allemaal kunt doen met zo'n smartphone. Verslag Verslaggever Jessica van Spengen op het Zonderfik College in Veldhoven. Jessica, hebben ze daar beleid? Hoe doen ze het daar? Nou, ze doen het hier zo dat je je mobiel, mag je mee in de klas nemen. Je moet hem eigenlijk uitzetten en in je tas doen of in je broekzak. Hier vooraan zit iemand heel serieus te werken. Waar is je mobiel? mobiel? In mijn zak. Ja, mag ik hem even zien? Wordt even uit de zak gehaald, onder de tafel. Volgens mij staat hij hartstikke aan. Ja, dat klopt. Maar dat mag toch helemaal niet? Nee, maar ja, iedereen doet dat. Iedereen doet dat? Doe jij ook? Ja. En wat, ja, ik kan me voorstellen dat je dan af en toe eens gebeld wordt. Neem je dan op? Hoe gaat dat? Nee, je hebt meestal niet eens in de gaten. Nee, dan staat hij gewoon op stil. Ja. Maar er wordt ook wel eens misbruik van gemaakt, kan ik me zo voorstellen. Gebruik jij hem wel eens onder de tafel? Ja, meestal wel. Wat doe je dan? Uh, een beetje MSN, pingen of zo, sms'en. Zit je gewoon te MSN in de klas? Ja. En dat gaat dan op je schoot? of? Ja, meestal gewoon onder de tafel. Ik vind het vooral heel gedurfd, want deze jongen zit helemaal vooraan in de klas. Ik zou dat nooit gedurfd hebben. Willemijn de Voogd, hoe hou je dat nou in de gaten, wat ze hier wel en niet doen? Docent Engels probeert ondertussen les te geven. Lukt dat nog? Uh, nou, ze zijn wel een beetje actief nou geworden, maar uh, nee, het lukt wel. Ja, het is heel moeilijk in de gaten te houden of wat ze nou uh, wel of niet bezig zijn met hun telefoon, Maar je het gewoon eigenlijk niet kan zien. Dus uh, we proberen wel een beetje te kijken van uh, wat ze doen en uh, waar ze heen kijken op hun tafel of op hun schoot. Maar... Ik zie daar bijvoorbeeld een meisje achterin met een wit jasje. Die zit met de handen onder de tafel. Zit hij nu met de mobiel... Uh... Oh, handen gaan omhoog. Ja, als, tenminste, als ze met de handen niet op tafel zijn, dan uh, zijn ze iets verdachts aan het doen, ja. En die jongen daar met het rode shirt? Die had zijn telefoon aan de oplader liggen thuis, volgens mij. Dat was het excuus, maar um, ja, dus, ja, houd ze maar in de gaten. Alle... Het, alle... 28. Word je wel eens gek van in de klas? Ja, ja het is heel, uh, heel uh, lastig om het allemaal bij te houden. De, de, ja, dat kan bijna niet eigenlijk. Want je kan er van alles mee tegenwoordig. Je kan zo op hives, op Facebook. Uh, je, je kan onder de tafel dus van alles doen. Ja, en contact houden met elkaar ook nog. Van de ene klas naar de andere klas. Of zelfs in de klas zelf, Wat ze contact hebben met elkaar. Is het voor jullie duidelijk wat er wel en niet mag? Hij moet hier dus uit. Niemand houdt zich eraan. Zijn die regels dan helder? Nou, ze zijn tot zover helder dat het in elk geval uh, als, als we ze zien, dan worden ze afgenomen. Dus dat is dan het enige duidelijke wat er voor ons uh, speelt. Maar ja, je kan toch niet controleren wat ze wel of niet uitstaan en waar ze hebben liggen. Op deze school zijn ze in ieder geval met een mediacoach bezig om ervoor te zorgen dat misschien in de toekomst het anders wordt. Hè? Dat die het een beetje in de gaten gaat houden. Wie heeft er verder nog zijn mobiel uh, bij zich? Jij? Ja. En waar is die? Die ligt hier. Waar? Oh, op, op je tas gewoon. Je tas, ja. En dat moet eigenlijk in de tas zijn. Ja, eigenlijk wel. Staat hij aan? Ja. Jij zit wat strategischer ten opzichte van de docent? Betekent dat dat jij wat makkelijker kan emmerzenen Ja, M e ja In je E2? Ja. ja, meestal wel. Hoe werkt dat dan? Ja, gewoon in E2. En dan als de docent eraan komt E2 dicht. En ja. Dan gewoon met je vingers in je E2 en een beetje MSN'en. Ja, eigenlijk wel. Um, ja, um, de aandacht is natuurlijk op deze manier niet meer helemaal bij de les. Nee, de aandacht zit ergens anders dan bij wat wij vertellen. Ja, klopt. Is dat ook vervelend? Ja, want dan voel je ook wel een beetje... Uh, ja, dan voel je je niet gerespecteerd. Als ze, ze andere dingen belangrijker vinden dan op dat moment naar jou luisteren. Zou het nou in de toekomst ook leuk kunnen zijn? Kunnen jullie er misschien iets mee gaan doen dat je opdrachtjes gaat doen via de mobiele telefoon? Ja, dan zouden we het best wel kunnen doen. Een keer proberen hoe het gaat om, uh, om een opdrachtje te geven voor Engels. Om uh, een Engels berichtje te sturen of een Engels uh, berichtje op Twitter te zetten. Of op Facebook of zoiets. Ja, ja. Waar staat uw uh, telefoon eigenlijk? Staat hij uit? Waar is hij? Hij zit in mijn tas en hij staat uit. <lacht> nou, dat zeggen. is een goed voorbeeld in ieder geval. Ja, precies. We pingen zou ik zeggen. Ja, ja, dat zullen we doen. Je ziet van Spengen op het Zondervikke College in Veldhoven. Ze hebben daar een mediacoach en het verbod op mobiele telefoons staat te werk lekker. Nou, dat gaat goed zo in de E3. Uh, Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. Dat is de branchevereniging voor scholen in het voortgezet onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik maak een grapje, maar dat klinkt natuurlijk helemaal niet goed. Wat er je in die klas gebeurt? Nee, uh, je gaat naar school om te leren. En de grote vraag is nou natuurlijk: hoe maak je gebruik van de, de moderne techniek? Uh, we zien dat we dat al met computers doen, hè. je hebt al computerklassen, je hebt zelfs iPad-klassen, uh, digitalisering van leermateriaal. Maar ja, hoe je nou de mobiele telefoon gebruikt in je lessen, dat is nog een hele grote opgave. Ja, ja. en ja. zelfs zo groot dat eh, onderzoekers vanochtend bij ons hebben aangetoond... dat eh, de scholen eigenlijk helemaal niet weten wat ze mee aan moeten. Verbaast nee, dat u dat? Ja, nee, dat klopt. Ik herken dat als ik in scholen kom, zie ik ook soms heel rigoureus bereid. Zo, dan moeten alle uh, telefoontjes moeten in een kluis opgeborgen worden. Uh, ja, weer andere, wat u net hoorde, dan moet het uit in de klas... Ik ken enkele scholen, die, uh, daar maken ze gebruik van een zogenaamd digibord, zo'n digitaal leerbord. En daar worden telefoontjes wel eens gebruikt om, <kuggen> om bijvoorbeeld antwoorden te versturen. Maar ja. zijn nog uitzonderingen, ja, hele grote uitzonderingen. Meneer Slachter, loopt het voortgezet onderwijs niet een beetje achter de feiten aan? Want de ontwikkelingen gaan natuurlijk razendsnel, maar deze telefoons zijn er toch ook al wel weer een aantal jaren. Verwijt u dat, scholen? Nee, ik verwijt het niet. Hè. Uiteindelijk moet iedere school natuurlijk toch zijn eigen beleid uh, kiezen. Maar het is wel waar wat u zegt. Eigenlijk lopen we natuurlijk voortdurend achter die feiten aan. Dus u bedenkt dat ja, de laatste iPad, die is twee, drie maanden uit. Daar kun je ook mee telefoneren. Ja. En dus dat geeft al aan hoe ingewikkeld dat is en hoe moeilijk het is om het daarbij te houden. Ik geloof wel, dat is dan mijn overtuiging, dat het echt een grote opgave voor school is om het onderwijs eigen tijd te maken. Hè. Zoals dat heet, het moet aansluiten bij de generatie. Die mevrouw, die leerkracht zei net ook, okay, hoe hou de aandacht vast. Nou, ik denk wel dat je uh, die moderne techniek, computer, iPad en ook uh, mobiel, kunt gebruiken uh, door aan te sluiten bij die leefwereld en ook te gebruiken als instrument om die aandacht vast te houden. Want als ze straks allemaal onder de bank andere dingen zitten te doen, dat de docent voor de klas vertelt, ja, dat schiet ook niet op. Dus u bent het wel eens met mevrouw Hop, uh, onderzoekster die we eerder de uitzending hadden, dat een verbod niet werkt, dat dat niet nee, oplost? Nee, dat werkt niet. Nee. Kijk, en je gaat naar school natuurlijk om te leren, dat is natuurlijk ook duidelijk. Dus de grote uitdaging voor scholen is, zeg, hoe gebruik je nu dit soort methodes om het leren van leerlingen te ondersteunen. Dat is iedere keer de uitdaging. Hmm. En hoe ver bent u daar al in, want u tenslotte de branchevereniging. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaren uh, diverse innovatieprojecten. We hebben een groot project durven delen doen, VO-content. Dat richt zich ook op het gebruik van nieuwe technieken. Bijvoorbeeld de digitalisering van leermateriaal, zodat leerlingen met een iPad. Hebben ze geen boek meer nodig? Nee. Ja, ik denk dat de volgende trajecten de volgende projecten zullen gaan. Of we nog verder gaan. Of we ook ja. Uh, ja, mobiele iPads waarmee je kunt telefoneren, kunt gebruiken. Ik gaf al aan, ik was laatst bij zo'n les. En toen zei die docent van uh, waar je vroeger je vinger op stak als je een goed antwoord uh, wist. Uh, stuur even een smsje. En dan zie je ineens die antwoorden. Uh, soms zijn dat woorden, soms zijn dat uh, de uitkomst van de som op het bord verschijnen. Maar dat gaf mevrouw Hop ook aan uh, vanochtend dat het interessant is om de leerlingen hierbij te gebruiken ja, als, als kennisbron. Zeker, zeker, zeker. Nee. nee, want die leerlingen zijn er zo snel mee. Geldt trouwens ook voor sociale media. Maar ik zie ook nog een grote huiver bij scholen, bij docenten. En er is natuurlijk een kloof uh, als docent van 40, 50 kun je nooit meer zo snel uh, en adequaat reageren als jongeren dat doen. Dus er is ook een huiver voor docenten om hier okay. gebruik van te maken. Ja. Uh, en heeft dat nou uh, in het recente verleden al tot grote problemen geleid? Ergens tot conflicten geleid? Want we hebben het er nu al een paar keer over vanochtend. Maar ervaren leraren en misschien zelfs ook wel leerlingen het als een probleem? Ja. Leerlingen ervaren toch vaak als onbegrip. Die hebben veel onbegrip. Die zeggen, ik ben 24 uur hè, verbonden met zo'n telefoon. Uh, ik doe er veel meer mee dan alleen maar telefoneren. En ja, juist als ik dan in school kom, moet ik hem uitzetten. Dat vergroot natuurlijk ook de kloof tussen school en, en docent. Kijk, en die docent speelt ook een hele belangrijke rol als rolmodel. Als opvoeder. En als je dan merkt dat de afstand, ook ten aanzien van de techniek... tussen docent en leerling te groot wordt... Ja, dan verliest die docent ook een stukje van zijn autoriteit. Ook een stukje van zijn waarde als rolmodel. Dus daarom moeten we er absoluut iets mee. Dat staat buiten kijf. Met de mobiele telefoon. George Slachter, voorzitter van de VO-raad. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja. Meer daarover vindt u trouwens op onze website. Ook via de mobiele telefoon te bereiken, nos.nl. 55 miljoen moet er zeker worden bezuinigd in Utrecht, in de gemeente Utrecht. Nou, de burgers hebben zelf mee bepaald waar geen geld meer uh, naartoe gaat. Uh, maar Robin Visser merkte dat niet alle voorstellen het hebben gehaald. Geen drinkwater staat erbij, dat is me goed ook. Want je zou er toch bij kans dorst van krijgen: van die fontein hier uh, bij het stadhuis van, uh, van Utrecht. Onderdeel van, uh, van de nieuwbouw die hier sinds een jaar of uh, 15 staat, maar. Um er zijn alweer plannen voor een ander uh, stadhuis in het stationsgebied. En laat dat nou één van de punten zijn in de top 10 van bezuinigingsvoorstellen die de Utrechtse bevolking heeft gedaan. Namelijk, uh, hou op met uh, de nieuwbouw van het stadhuis. Maar uh, wethouder Krijkamp, dat idee heeft het niet gehaald. Hè? Nee, goedemorgen. Nee, ja, dat, goedemorgen. Uh, dat, uh... Het is een idee wat al in, in uitvoering is, de bouw van het uh, nieuwe stadskantoor. Uh, in het stadskantoor in Utrecht komen alle ambtenaren uh, gezamenlijk te zitten, zodat er ook uh, beter samengewerkt kan worden. En het, uh, het mooie van dit plan is ook dat het op termijn ook geld bespaart. Dus het nieuwe stadskantoor bespaart voor Utrecht op termijn ook structureel uh, geld. En wat moet er dan met die prachtige uh, fontein uh, hier gebeuren? Wat komt hier dan allemaal? Hoogwaardige horeca? Wellicht. Uh, wellicht. Uh, dit is het stadhuis. Dit, uh, dit blijft het huis van de democratie. Hier zal ook uh, de gemeenteraad gehuisvest uh, blijven. En ook de ondersteunende staf, de griffier van de gemeenteraad. Dus voldoende zal hier uh, blijven, denk ik. Het is echt een leuk idee om de bewoners van Utrecht te betrekken bij uh, de bezuinigingen. Uh, jullie staan voor een taak van 55 miljoen. Ja, wij uh, presenteren... Om te beginnen, hè? Om te beginnen. Vandaag presenteert uh, Mirjam de Rijk. Wethoud Financiën en ik uh, de voorjaarsnota. En in die voorjaarsnota uh, bezuinigen wij uh, 55 miljoen op de organisatie. Uh, om dat te doen hebben wij uh, een aantal dingen gedaan. Bijvoorbeeld een doorlichting van de organisatie. Maar ook hebben wij Utrechters dus gevraagd om mee te denken over waar kunnen we nou het slimst op uh, bezuinigen. Ja. En daar is een top 10 uitgekomen. Een top 10 van, uh, van ideeën. Uh, ik ben er vanochtend een paar langs geweest. Uh, Allereerst iemand die suggereert om uh, eens goed naar het personeelsbestand te kijken. Dan is er iemand die zegt, uh, hou op met, uh, met nieuwbouw. Nou, dat plan heeft het ook niet gehaald. Uh, het is toch een idee wat wel in die top 10 is opgenomen. En tot slot, mevrouw Kluit die zegt, iedereen moet op de fiets. Uh, ja, en dan, kunnen, dan kan het allemaal goedkoper. Dat klinkt bijna om te, te mooie waar te zijn. Nou, het fietsplan, dat is mooi. Dat is een goed idee. Want we hebben net uh, als college notitie gepresenteerd op naar Utrecht de fietsstad. En hier investeren wij 11,5 miljoen al in de fiets. Dat is juist een van de speerpunten van dit uh, college. Ja, maar u moet toch bezuinigen? Ja, we gaan dus ook bezuinigen. En uh, wat ik erg mooi vind is dat we vooral op doelmatigheid kunnen gaan bezuinigen. We gaan ruim 48 miljoen euro besparen op de eigen organisatie. Maar legt u mij nou eens uit hoe die fiets dan toch uiteindelijk tot een besparing kan leiden? Nou, die fiets leidt dus niet tot een besparing, want als college investeren we juist in de fiets. Uh, maar wij, wij gaan besparen op doelmatigheid op de eigen organisatie. Ja. Bijvoorbeeld op externe inhuur. We gaan de externe inhuur uh, fors verlagen. Ja. Twee jaar geleden was het nog honderd miljoen euro. Nou, het is vorig jaar al gezakt naar uh, 60, En we willen dat nog verder laten afnemen uh, om zo mee, meer met onze eigen mensen te kunnen doen in de organisatie. Had u dat nou niet eerder kunnen bedenken, dat het goedkoper kan? Was dat nou nodig dat dat uit Den Haag u opgelegd moet worden? Nou, we hadden dat al in gang gezet. Maar wat deze indiener ook heeft aangegeven, en dat vond ik zelf wel een heel goed idee. Van, we sparen niet alleen op de externe indiening hier, maar zorg dat je gezamenlijk met andere gemeenten een pool opzet van specialisten. Want wat je heel vaak ziet, is dat je toch nog specialisten nodig hebt van buiten, die je zelf in de organisatie niet, uh, niet hebt. En als je dat gezamenlijk met anderen gaat doen, en dat was een van de ideeën die is aangedragen, Dus dat werken we heel graag uh, verder uit. Nou, hoor in andere steden dat er geknokt wordt voor de bibliotheek die gesloten moet worden. Andere voorzieningen die wegbezuinigd worden. En hier in Utrecht lijkt het redelijk gevoelloos allemaal gerealiseerd te kunnen worden. Of zie ik dat nou verkeerd? Ja, dat was ook een van de uitgangspunten van, van, de, van dit college. Dat wij vooral op de eigen organisatie willen besparen. En zo min mogelijk willen besparen op waar, waar, de stad, waar de bewoners van de stad wat van merken. En daar zijn we redelijk goed in geslaagd. Daar ben ik echt tevreden over. Wethouder Krijkamp, veel succes met bezuinigen. Dank u wel. Er zijn leukere dingen in het leven. Oké, okay, dankjewel. Ja, maar we moeten door, door de zure appel heen bijten. Ja, het is absoluut een uitdaging om dit te mogen doen. Om een, ja, een betere gemeentelijke organisatie te kunnen neerzetten. En daar gaan we ook voor bezuinigen. Succes met de voorjaarsnota. Groeten uit Utrecht, terug naar Hilversum. Mm, uitdagingen, heel fijn. Goed, uh, u hoorde uit Utrecht Mark Robin Vissen. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend zes uur zijn Lara en ik er weer. Nu gaat de KRO verder op Radio 1. Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Zometeen vertrekt een missie van onze marine naar de Spaanse zuidkust... om daar te helpen de grens te gaan bewaken tegen illegale migranten. Ik spreek zo meteen op de valgreep van vertrek met de commandant van die missie. GroenLinks is de verhuftering in de maatschappij meer dan zat... en wil een debat over de prijs van de vrijheid. Wat voor een debat moet dat gaan worden? Ga ik vragen aan Tweede Kamerlid Tofik Dibi, de aanzwengelaar van dit hele uh, idee. En Robert Dijkgraaf, de president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap... is de gast. Hij hekelt het kabinet. Waarover? Dat horen we zo. Horen we zo. En goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS journaal. Banken en verzekeraars hebben geen verboden prijsafspraken gemaakt over hypotheken. Daar zijn geen aanwijzingen voor, zegt de Nederlandse mededingingsautoriteit. De rentes op hypotheken waren vrij hoog, maar door de toegenomen concurrentie zijn ze weer gedaald, zegt de NMA. In Zeist zijn zo'n 30 woningen ontruimd vanwege een gaslek. Dat lek zit in een gasregelstation dat naast een elektrakast staat. En de brandweer probeert met waterkanonnen te voorkomen dat er een vonkje bij het gas komt. Politie in Zeist heeft een groot gebied afgezet. Generaals van de NAVO hebben excuses aangeboden voor een luchtaanval in Afghanistan. Zaterdag kwamen daarbij 12 kinderen en twee vrouwen om het leven. Volgens de generaals waren opstandelingen het doelwit, maar werden ook twee huizen van burgers geraakt. En het kabinet praat deze week over forse bezuinigingen in de zorg. In een van de plannen verliest 90 van de zieken, gehandicapten en ouderen zijn persoonsgebonden budget. Op dit moment hebben 130.000 mensen zo'n PGB. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie Nog veel problemen op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ter Brexitplein en Knopend Ridderkerk... 11 kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook open. Daardoor loopt het ook vast op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Centrum en Ter Terbrekseplein 4 kilometer. En ook op de A20 richting Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Ter Terbrekseplein 6 kilometer file.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 Sven Kokkelman. Het kabinet heeft geen lange termijnvisie op de wetenschap. De Nederlandse marine gaat helpen de Spaanse zuidkust te bewaken. GroenLinks wil een maatschappelijk debat over de prijs van de vrijheid en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is twee minuten over half tien, precies. Dit is Cairo. Goedemorgen Nederland. Maria de is vanochtend in Utrecht. Want de orthodontist moet fors goedkoper worden, maar is de patiënt daar uiteindelijk ook mee gediend? Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen kro.nl. Het ontbreekt dit kabinet aan een heldere toekomstvisie op de wetenschap op de lange termijn. En daarom komt de KNAW, dat is de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... vandaag met een eigen wetenschapsagenda. Die moet de beleidsmakers in Den Haag helpen om de juiste beslissingen te nemen. Robert Dijkgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de president van die KNAW. Kunnen die ambtenaren dat niet zelf? Uh, nou, een van de mooie dingen in de wetenschap is dat het uh, een groot uh, zelforganiserend vermogen heeft. De onderzoekers zelf uh, zijn vaak in de beste positie, omdat ze aan de grenzen van onze kennis staan, ja. te zien wat de vergezichten zijn. En wat wij in deze wetenschapsagenda doen, is uh, een aantal, ik zou zeggen, enthousiasmerende vragen formuleren. Die uh, uh, groot genoeg zijn om uh, ja, een grote wetenschappelijke inspanning te, te vereisen. Maar waar ook Nederlandse onderzoekers in een goede positie staan om ook aan die oplossing bij te dragen. Ja, met andere woorden, u zegt toch, wij kunnen dat beter dan die ambtenaren. Uh, nou, dat is, daar hebben we ook een hele mooie traditie in in Nederland. Uh, verhoudingsgewijs is Nederland is het onderzoek uh, vrij, zijn de instellingen autonoom. En dat heeft ons denk ik ook geen windeieren gelegd. Want ik uh, kan toch ook steeds weer uh, vaststellen dat Nederland nog steeds bij de grote wetenschapslanden behoort. Ja, Wa wat is er dan nodig om, uh, om daar verandering in te brengen? Nou ja, wat we natuurlijk vaak zien is dat uh, de prestaties van de wetenschap uh, die je nu meet... die zijn toch het gevolg van investeringen die we 10, 20, 30 jaar geleden hebben gedaan. En wij maken ons natuurlijk zorgen uh, voor wat is de wereld waar zeg maar, over 10 jaar... Uh, de studenten die nu worden opgeleid terecht zullen komen. Waar ontbreekt het aan bij dit kabinet? Nou, ik denk dat dit kabinet op dit moment uh, de keuze heeft gemaakt... om de sanering uh, van de overheidsfinanciën de hoogste prioriteit te geven. Uh, maar uiteindelijk moeten we ook een langetermijnvisie hebben. Dus de vraag is van, uh, wat is de toekomst die uh, jonge onderzoekers hebben? Wat is, uh, zeg maar zogezegd, de punten aan de horizon? Ja. En uh, een visie is iets wat, uh, wat absoluut noodzakelijk is. Want uh, Nederland is een belangrijk kennisland. Dat ja. positie willen we behouden. En ik Sterker denk... Die, willen we verbeteren? We willen die, bij de top 5 horen. We hebben gezegd dat we in 2020 bij de top 5 willen horen. Nou, ja. dat, is, uh, dat is niet eens zo heel ver weg. Dus er moet toch een route uitgestippeld worden om daar te komen. Goed. Die visie dus, die komt bij u vandaan. Heeft het kabinet die visie niet? Uh, ik denk dat uh, we ons uh, mogen verheugen dat vanmiddag is uh, staatssecretaris uh, Zijlstra ook bij ons. Ik denk dat hij zeker uh, enthousiast zal reageren dat er uh, althans vanuit de wetenschap uh, mooie plannen, ideeën, vragen zijn ja. uh, waar denk ik iedereen zich ook kan in kan herkennen. Maar heeft het kabinet die visie niet? Ik denk dat het kabinet op dit moment uh, aan het uh, zit op een heel cruciaal moment. Uh, de komende weken verwachten we eigenlijk twee documenten. We verwachten een, een visie op het hoger onderwijs. En we verwachten een visie op innovatiebeleid. Hoe dat, uh, eigenlijk het Nederlandse bedrijfsleven gestimuleerd kan worden... meer uh, onderzoek te gaan doen. Uh, dus ik denk dat dit is misschien wel een goed moment... om ook uh, onze staatssecretaris een, een hart onder de riem te steken. Ja, Heeft het kabinet die visie niet? <laughs> ik... Uh, ik uh, ik hoop dat het kabinet uh, die, uh, heel hard bezig is die visie te ontwikkelen. <laughs> nou, wie zegt u eigenlijk. We helpen een handje, want die visie ontbreekt een beetje. Nou, ik denk dat we de afgelopen jaren sowieso... Uh, een, uh, soms een wat een gekke, surrealistische situatie hebben... waarbij we kamerbreed zeggen we willen in de top 5 van de wereld behoren. Maar als we dan gevraagd worden wat zijn de concrete maatregelen die we gaan doen... Uh, in een wereld waar alle landen om ons heen echt de tempo aan het versnellen zijn... en we willen toch die hoge ambitie waarmaken... dan moeten we denk ik ook met concrete plannen komen. Hebt u daar voorbeelden van, van concrete plannen die u zelf al hebt ontwikkeld? Nou, de soort vragen die in die wetenschapsagenda staan... die zijn dus van iets andere aard. Dat zijn geen concrete onderzoeksvoorstellen, maar het zijn onderwerpen. één onderwerp is van, kunnen we zelf een levende cel bouwen? Uh, Nederlandse onderzoekers zijn heel ver in het ontwikkelen van kleine moleculaire motortjes en zo... Als we dat zouden kunnen doen, dan kunnen we misschien wel bacteriën ontwikkelen die uh, natuurlijk behulpzaam zijn in uh, uh, bij de energieopwekking, bij het uh, opruimen van milieurampen in de geneeskunde. Uh, dat is typisch nou een, een, een onderzoeksterrein uh, waar ik zie dat er veel Nederlandse kracht zit, maar wat ook enorme perspectieven biedt. Ja, en dan denk ik meteen aan de steun in de Eerste Kamer bij dit soort voorstellen. Als we gaan. Um... Uh, sleutelen aan leven, zal ik maar zeggen. Want in de Eerste Kamer is dit kabinet afhankelijk van de steun van de SGP. En die zitten over het algemeen niet echt te wachten op uw hobby's, zal ik maar zeggen. Uh, nou, Ik denk eerlijk gezegd dat de, de hele Nederlandse samenleving zit te wachten op de hobby's uh, van de wetenschap. Want uh, iedereen die, uh, wij spreken, uh, ziek is of die een, uh, een technologie nodig heeft... op wat voor manier dan ook uh, door het leven moet gaan... maakt gebruik van alle fondsen uit de wetenschap. En willen natuurlijk ook dat dat de komende jaren zo blijkt. Ik denk dat er een enorme grote brede maatschappelijke impact is uh, van de wetenschap. Daar maak ik me geen enkele zorgen over. De vraag is natuurlijk gewoon wel... kunnen we dit onderwerp, wat uh, soms niet helemaal in de actualiteit leeft, kunnen we de aandacht geven die het verdient? En is dat zo? Het is moeizaam. Uh, ik denk dat het uh, soms ook wel uh, wat, wat wat gemakzuchtig zijn. Uh, het is een van de terreinen waar Nederland, uh, ik zei het net al, het nog steeds goed doet. Dat brengt ons soms wel wat uh, dat we wat achterover gaan leunen. Ja. Het probleem is dat het uh, we moeten eerder denken in termen van tientallen jaren dan in dagen. En die soort, dat beetje lange adem van de wetenschap... die verhoudt zich soms wat slecht met het kortademige van de politiek. Maar de politiek heeft haast. Minister Maxime Vraag van Economische Zaken bijvoorbeeld... die heeft onlangs negen topsectoren benoemd, ja. zoals water, energie, chemie. Maar de wetenschap nou moet gaan samenwerken met het bedrijfsleven... om vooruit te gaan, want we kunnen ja. wel zeggen... we hebben de tijd van de wereld, maar de Chinezen, de Indiërs... en de Brazilianen heigen ons in de nek. Ik vind dat een goed uh, initiatief. Uh, we hadden wel eens een soms de neiging om allemaal afzonderlijk plannen te maken... en dan die bij elkaar te leggen. Ik denk dat rond deze terreinen met z'n allen... dus overheid, wetenschap en bedrijfsleven... samen een plan maken, ik denk hartstikke goed is. Als je kijkt naar onze lijst van vragen... dan is opvallend hoeveel van die vragen... ook keurig netjes in die topsectoren passen. Eén uh, punt is natuurlijk wel dat als we die plannen willen gaan uitvoeren, dat we ook uh, daar uh, de financiële middelen voor moeten gaan vinden. En ja, iedereen is toch wel erg benieuwd hoe we dat probleem gaan oplossen. Hebt u daar een oplossing voor? Nou kijk, in het verleden werden daar soms uh, aardgasbaten voor ingezet. Uh, daar was, uh, heeft dit kabinet, denkt daar anders over. Maar ik denk uiteindelijk uh, zien we overal in de wereld dat ook innovatie ook in landen als de Verenigde Staten, waar een soort kampioenen van de vrije markt zijn, dat uiteindelijk ook de overheid daar toch ook financieel investeringen in moet maken. Ja, maar die investeringen zitten er voorlopig maar nauwelijks in. Nou, Ik denk dat er ook met die zogeheten topteams die nu die plannen maken... hard wordt nagedacht of er nog maatregelen zijn. Dat kan eventueel in de fiscale sfeer of elders. Die ook het bedrijfsleven enthousiasmeren, stimuleren... om meer aan R&D te gaan doen. Maar laten we ons wel realiseren... als we kijken naar de onderzoeksinspanning in Nederland... dan is de internationaal gebruikelijke verhouding... van dat ongeveer het bedrijfsleven twee keer zoveel doet als de overheid... die balans is er in Nederland niet. Het is meer één op één... En dus ook het bedrijfsleven, denk ik, moet worden aangesproken om meer aan onderzoek te gaan doen. Juist. Nou hebben we uh, deze discussie eigenlijk al een paar jaar. Uh, Dat is waar. En iedereen, uh, iedereen uh, roept telkens hetzelfde: namelijk, we moeten verder, er moet meer geïnvesteerd worden, het moet beter, want anders halen we die top vijf niet. Uh, uh, en elk, elk jaar is het hetzelfde verhaal. Ja, misschien wel een beetje soms als de Rode Koningin en Alice... dat je heel hard moet rennen om op je plek te blijven. Uh, ik denk dat het nodig is dat we keer op keer dit verhaal uh, uitleggen. We voelen dat we als uh, Academie van Wetenschappen... weer een kleine bijdrage geven door een, een perspectief... op een aantal grote wetenschappelijke kwesties te bieden. Ja. Um, er is natuurlijk ook groot draagvlak. Vergeet niet dat de wetenschap een jong vak is... in de zin dat uh, het, als we kijken alle studenten promovendi, jonge onderzoekers die daarmee bezig zijn... Uh, dat is een verre meerderheid ten opzichte van het kleine groepje hoogleraren. Ja. Uh, het is echt iets wat uh, een breed draagvlak heeft, en wat echt over de toekomst gaat. Maar ja goed, we hebben al acht jaar innovatieplatform erop zitten. En daar, daar was ja. de discussie ook uh, de, dezelfde die we nu voeren, zal ik maar zeggen. Dus wordt u jullie niet ook eens een keer doodmoe van dat Den Haag niet luistert? Uh, ik heb het gevoel dat we nu in een hele spannende periode zitten. Omdat uh, Den Haag wel geluisterd heeft in de zin dat het onderwerpen... Op de agenda heeft gezet. Welke concrete plannen er nu uit gaan komen. Dat horen we dus nog voor de zomer. En in het najaar zal ook, denk ik, de Kamer zich daarover gaan uh, buigen. Dus ik vond nu wel dat het een beetje spannend wordt om uh, ja, een beetje uur van de waarheid, denk ik, de komende, de komende tijd. Vanmiddag overhandigt u die wetenschapsagenda aan de staatssecretaris Schapbezelfstra van onderwijs, dat zei u net al. Uh, wat gaat ja. u hem zeggen? Nou, ik ga hem dat uh, perspectief bieden vanuit onze kant. En ik ga hem aanmoedigen om uh, de, de onderwerpen die op zijn bureau liggen... dat gaat over de herziening van het hoger onderwijs... dat gaat ook over dit topsectorbeleid, om daar uh, ja, alle aandacht aan te geven. En ik uh, dan zeg, we hopen allemaal dat hij het voor ons uh, gaat redden. Ja. Moet daar niet een beetje meer peper bij nog? <laughs> Nou, ik denk dat, uh, dat er uh, die genoeg peper zit in uh, die agenda die we aanbieden... als we kijken naar die vragen die daar staan. Dat ja. is echt, vind ik, enthousiasmerend. Het is eigenlijk, vind ik, iedere dag verwonderd me over... op hoeveel verschillende manieren je geïnteresseerd kan zijn... in de wereld om je heen. Of het nu gaat over het recht, over het milieu... Uh, over uh, de, de, de Europese Unie, uh, over het heelal... Er zijn zoveel fantastische onderwerpen... waar wetenschappers iedere dag uh, keihard aan werken. Die hebben geen echt uh, behoefte aan meer peper. Robert Dijkgraaf, het was mijn genoegen. Hartelijk dank. Alle genoegen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een uh, vraag te formuleren... bij het nieuws dat u in het bijzonder interesseert? In Zandpoort heeft een kip... Zes eenden eieren uitgebroed die afkomstig waren uit een verlaten eendennest. Die eendenkuikens, die hebben nu dus pas een kip als moeder... gaan die straks dan ook kippengedrag vertonen. Inmiddels hoogleraar gedragsbiologie Jan van Hoof heeft het antwoord. Ja, in zekere zin wel, maar het valt toch ook wel weer mee. Kijk, die kip die is wel in voor een paar verrassingen, hoor. Tegen de tijd dat ze met die kuikens gaat wandelen... en ze komen langs een slootje of een vijvertje dan zullen ze ineens tot de verbazing zien dat die eentjes wel mooi het water induiken... en moeder kip zal daar wel enigszins verbaasd over staan. Zo niet in paniek raken. Maar um, dat zijn dus gewoon uh, natuurlijke aspecten van het eentje gedrag die naar voren komen. Anderzijds is het ook weer zo dat uh, dieren die opgroeien, en met name nestvliedende dieren... die dus meteen na het uitkomen of na de geboorte hun ouders moeten volgen... dat die ingeprent worden op dat ...ouderbeeld. En dat is in dit geval een kip. En terwijl het normaal een eend is. En dat betekent dat als ze opgroeien... ...er ook best wel eens een keer storingen kunnen zijn... ...in de hechting en in het zoeken van sociaal contact. Omdat ze later moeten leren... ...dat hun eigen soortgenoten er als eenden uitzien. En niet als kippen. <lacht> Aldus Jan van Hoofd heeft u ook een vraag bij het Nieuws. Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Utrecht. Terug naar Marianne Weers. De gast in de praktijk van Anne Elema, orthodontist sinds uh, 1980. Uh, dus u loopt al heel wat jaartjes mee. Uh, de Nederlandse zorgautoriteit die wil nu dat uh, de tarieven voor de orthodontist... Uh, met, bijna derde, met bijna een derde goedkoper worden. Dan zou ik zeggen dat is toch goed nieuws? Nou, dat is maar de vraag, want uh, dat zal betekenen voor een aantal praktijken... dat ze niet meer rendabel kunnen draaien, dus dat ze zullen sluiten. Het zal betekenen dat bij de tandartsen die orthodontie doen... de tandartsen ervoor zullen kiezen geen orthodontie meer te doen... omdat dat gedeelte van hun praktijk niet meer rendeert. En de praktijken die dan nog wel moeten opvangen... die kunnen het aantal patiënten niet opvangen wat zonder orthodontist komt te zitten. Dus u zegt dat hoort de wachtlijsten... Dat worden wachtlijsten. En de significant onderzoek wat de NZA heeft laten doen... naar deze bereikbaarheid, wordt bedacht dat dan de andere tandartsen... die dan nog wel orthotontie doen, dat maar moeten overnemen. Maar die gaan natuurlijk niet, de niet rendabele patiënten van de buurman overnemen. Dat gaat niet gebeuren. Want wanneer is iets niet rendabel? Als de kosten hoger zijn dan de omzet. Dus als de tarief zo laag is dat de kosten daar maar net uitgedekt worden... of zelfs niet eens... Nou heeft u een, uh, zeg maar een kleine gezellige praktijk. Want je komt hier binnen, je moet eerst langs het woonhuis. En dan in de, in de tuin staat een, een soort kantoortje. Met uh, hier allemaal gezellige tekeningen. Voor ja. Anne staat er bijvoorbeeld op. Uh, allemaal kinderen die, uh, ja, denk ik, uh, blij zijn geweest uh, met uw behandeling. Ja. Twee stoelen staan hier. Dat is binnenkort niet meer te halen. Dat is sowieso reduceren. niet meer mogelijk. Hoewel het, als u het zo vertelt, misschien wel erg primitief klinkt. Het is wel een goed geoutilleerde praktijk. Want u heeft ook röntgenapparaten hier staan? Volledig, ik voldoen aan alle moderne criteria. Dus dat vergt wel een behoorlijke investering? Dat vergt ook een continue investering. Dus ook als je al praktijk hebt, zul je daar weer in moeten investeren. En daar zijn die tarieven natuurlijk voor nodig... Maar denkt u niet dat uh, het ook wel goed is als het iets goedkoper wordt? Want alles wordt natuurlijk duurder. De premies stijgen. Mensen kunnen, ja, het is ook een meevaller voor de consument natuurlijk. Ja. Maar dan vergeet u dat die tarieven sinds 1980 al gedaald zijn. Dat we nu op ongeveer 40% zitten van de tarief van 1980. Dus we zijn enorm gedaald. En er zit een grens aan wat dat nog kan. En u zegt die grens is eigenlijk... Die grens is denk ik wel bereikt. Wil je de zorg nog op een redelijke termijn kunnen verlenen? Er zullen inderdaad wachtlijsten gaan ontstaan als dit doorgaat. Die zullen zelfs nog hoger zijn dan de orthodontisten vorig jaar berekenden. Want dat rapport wat de NZA heeft laten opstellen... daaruit blijkt dat 100.000 mensen een andere behandelaar moeten zoeken. Nou, ik heb net al gezegd, die zullen ze niet vinden... Dat betekent dat de orthodontisten die dan nog praktijk hebben... die zouden dan een dubbel aantal patiënten moeten behandelen wat ze nu hebben. Dat kan niet. Dus u zegt, deze uh, oplossing die lukt niet. Wat zou er dan moeten gebeuren? Want er moet natuurlijk wel iets gebeuren. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Je kunt natuurlijk zeggen, van uh, de tarieven zouden misschien op dit niveau moeten blijven. Uh, en dan uh, kijken hoe de toekomst, de, de zorg geregeld gaat worden. Maar... Uh, naar die 30% naar beneden. Dat gaat een heleboel problemen opleveren. En uh, wat gaat u doen? Haalt u het nog? Als, als, als... die tarieven met 32% naar beneden gaan, dan is deze praktijk ten dode opgeschreven. En met deze praktijk alle kleinere praktijken. Maar ik heb ook een, een, een heel veel zorgen over bijvoorbeeld jonge collega's die net een hele grote investering hebben gedaan. Die echt nu met nachtenlang wakker liggen. Van ja, een investering die ze niet meer kunnen terugverdienen. Dank u wel. Maar het laatste woorden van Marielle Beers. Straks onze marine gaat helpen de Spaanse zuidgrens te bewaken. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Ja, het is van alles. We hebben een paar big bands. Uh, Shebob. Uh, Mr. Boogie Boogie, Los Jessicos. We hebben eigenlijk van alles uh, hier. Maar Hattem zelf heeft geen jazz talent. Nou ja, we hebben oproepen gedaan. En uh, daar zijn geen reacties uitgekomen. Dus dat vond, want ze dachten inderdaad, zoals X-Factor en de Voice of Holland en alles. Uh, ze dachten, nou, dat moeten, we ook, uh, dat moeten we hier in Hattem organiseren met de jazz. Ik stel me voor dat er dan een triootje zit, bas drum piano. En dat je dan als solist uh, okay. mee zou kunnen spelen. Ja, ze mogen dan wel een cd meenemen met de achtergrondmuziek. En dan daarop... Uh... Dat is nog niet heel erg spannend, hè? Voor zaterdag gaat dat niet meer lukken om dat nog uh, te organiseren, maar... Uh... got no talent. Jawel hoor, volgens mij wel. En als je je eigen talent zou mogen inzetten, wat krijgen we dan te zien? Nou, ik zou de dijkpoort schilderen, maar dat is... Uh, ja. Sorry, nog een keer. De dijkpoort, het is een hele mooie poort hier. Uh, oude stadspoort. Je hebt een uh, verfje nodig. Ja. Echt waar? Ja. Nee, dat wist ik niet. Hoeveel jaren gebruik je dit al? Jaren? Vanaf het begin dat het er is... Ik had, dat moest, dat, dat moest je gebruiken voor het behoud van je machine, voor een glanzende vaart Nou, ik moest het altijd altijd naspoelen. Mooie troep eigenlijk. En voor dit geld had je iemand kunnen inhuren om de afwas voor je te doen. Of, of, of om het half jaar een nieuwe machine te kopen. En uh, ben je nu zwaar teleurgesteld? Een beetje wel. Ja. Ik had het al een vermoeden, maar het wordt nu bevestigd. En hoeveel uh, pakken heb je nog in voorraad staan? 7. 27,50 is? Een hoop. Ja, ja, inderdaad, uh, belachelijk voor geld. Mijn moeder die, die gebouwd het volgens mij wel. Als, als ze ze aan me hoort dat het uh, niet werkt. dan heeft ze natuurlijk uh, jarenlang uh, elke keer die spullen voor niks uh, gekocht. Gaat uh, Kogel met een. Uh, moet komen of iets dergelijks? Ja, natuurlijk, gaan ze uitkeren. En uh, nog even een. Uh, even een vraagje. Wat staat er in het wapen van Hattem? Een uh, saxofoon was dat, geloof ik. Ja. ja, maak er maar wat moois van en stuur de mensen aan naar hart om zaterdag. Zaterdag? Ik heb het de vorige week uh, woensdag opgenomen. Was het leuk? Voor de beste gehaktballen van Ternaard moet ik helemaal naar Ternaard. Waar ligt Ternaard ook alweer? Ja, vlak bij Ameland. Oh. je hoeft niet met de boot, je kan hier gewoon met de auto naartoe rijden. Hoeveel gehaktballen deden er mee? Ja, dat deden uh, ja, ik denk vijf, 600 slagers aan mee. Dus het uh, zijn eerst allemaal voorrondes en op laatst blijven er tien over. Ja, dan wordt het spannend. Waar dan. gehakt wordt, vallen naar gehaktballen. Nou ja, dat doen we dus maar, want ja, dat is uh, ook wel leuk natuurlijk. En hoe heten je ballen als ik uh, er opeens zin in krijg? Ja, dat, uh, ja de bal van Smit. De hè? ballen van Smit. Ja. En dan in een doos of in een zak? Ja, ze dus zitten zit gewoon verpakt. Ja, uh, een per stuk verpakt in een zakje. En die kun je zo uh, opwarmen in een magnetron of in de zuur. Maar we sturen ze ook wel met de post, hoor. Dat bederft toch? Nee, maar er zitten wel koelelementen. Cool elementen. En ze zijn volgegaan, hè? En ze zitten vaak in verpakt. En dan doen we er wat koelelementen cool elementen binnen. En dan gaat het wel goed. Bijvoorbeeld... Het, het, het idee van een verscholen koelelement? Cool element. Ja, ja, ja, dat ja, klopt. Nou, apart. Ja, dat is uh, prachtig mooi. Brengen van het Goede Nieuws was Erik Bakker.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 And holding, but you're like a tug, and baby, I'm Jones, your you're loving. Why didn't you call me? Oh, yeah. Why didn't you call me? 7 minuten voor 10. Vier schepen, dames en heren, van de Koninklijke Marine... gaan vanaf deze week helpen de zuidgrens van Spanje te bewaken. Doel is het tegenhouden van illegale migranten uit Afrika. De missie staat op dit moment op het punt van vertrek uit Den Helder. En de overkoepelend commandant is kapitein luitenant Terzee... Peter bergen Henegouwen. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Hoe gaat u dat doen, die illegale tegenhouden? Uh, nou ja, zoals u dat uh, zei, we trekken zo naar zee en uh, zijn onderweg naar het uh, zuiden van Spanje, waar wij uh, op open zee zullen gaan patrouilleren met uh, twee schepen continu, uh, om daar proberen de illegale migranten vanuit Afrika uh, in ieder geval te detecteren. En zodra we die zien, dan uh, gaan wij het doorrapporteren aan uh, de Spaanse Guardia Civil, die vervolgens uh, deze mensen zal proberen te, te onderscheppen. Dus u gaat niet die vluchtelingen zelf aan boord nemen? Uh, nee, uh, dat is uh, niet de bedoeling. Uh, onze taak is in eerste instantie gewoon het uh, patrouilleren en het doorgeven aan de Spaanse autoriteiten. Ja. Is dat niet een beetje omslachtig? Namelijk je gaat er eerst met die mijnenvegen naartoe, je ziet ze, uh, je neemt ze waar... en dan uh, er moeten vervolgens weer via de marifoon contact worden gezocht met, uh, met de kustwacht. Nee, zonder meer uh, niet. Het is, uh, als u op de kaart kijkt, een uh, enorm groot uh, gebied toch wel. En, uh, je hebt een hele hoop uh, eenheden nodig, wil je dat helemaal gaan, uh, gaan afdekken. Uh, wij patrouilleren met uh, twee schepen, uh, buiten de 24 mijl, op open zee. En uh, als wij ieder bootje dat vanuit Afrika zou uh, gaan, ook daadwerkelijk zouden moeten gaan onderscheppen, dan, uh, dan zijn we niet efficiënt bezig. Uh, de, uh, wij werken in principe samen met de andere eenheden uh, van de Frontex-organisatie die de Europese Unie heeft opgesteld. En uh, wij vormen drie lagen. Uh, de buitenschil, waar wij dus deel van uitmaken, uh, proberen migrantenbootjes in een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren. En daarnaast hebben we nog twee lagen richting de kust van uh, Spanje. Uh, die worden gevormd door uh, Spaanse kustwachtschepen en uh, vlak onder de kust ook. Voor bootjes van de Guardia Civil, de, de, de Spaanse politie. Ja, U zei net zelf altijd eens in het kader van Frontex, als die gezamenlijke Europese missie, eh, om daar waar nodig, eh, waar nodig de gemeenschappelijke buitengrenzen te beveiligen. Waarom wordt de Nederlandse marine daarvoor ingehuurd? Je zou zeggen, de Fransen, de, de, Franse, de Spanjaarden zelf, de Italianen, die hebben misschien schepen die wat dichter in de buurt zijn. Ja, dat kan kloppen. Maar uh, de hele Europese Unie trekt natuurlijk heel veel mensen aan. En uh, met name vanaf het Afrikaanse continent naar Spanje probeert men illegaal binnen te komen. En als men eenmaal binnen de Europese Unie is, dan, uh, dan kan men uiteraard uh, binnen de Unie uh, vrij uh, rondlopen. Uh, met de operatie in Dalo probeert, waar wij nu mee gaan doen, probeert de Europese Unie illegale migratie tegen te houden. En dat is niet iets wat je alleen aan Spanje kunt overlaten, omdat het gewoon een Europese Unie probleem is. En daarom stuurt de Nederlandse regering dus deze taakgroep waaraan ik de leiding mag geven. Enig idee hoeveel vluchtelingen en illegale u daar zult aantreffen? Nee, we hebben het vorig jaar in principe ook gedaan. We hebben een aantal contacten daadwerkelijk ook door kunnen geven toen de tijd. Maar we praten wel over vele duizenden mensen... die gedurende ja, de, de rustige zomer op de zee in principe uh, proberen over te steken. Ja. De bedoeling is dat u daar woensdag arriveert. Hè. 1 juni moet u van start gaan daar. En uh, dat doet u dan met vier schepen. De Middelburg, de Zierikzee, de Willemstad en het torpedowerkschip de Mercuur. Zijn die schepen ja, daar ze... geschikt voor? Ja, zeker weten. Uh, het, het gaat inderdaad puur om het patrouilleren ja. en uh, gewoon detecteren. En uh, ja, onze uh, mijnenjagers die we daarvoor gebruiken en het tabelenwerkschip uh, mercuur ja. zijn gewoon in principe uh, prima in staat om te patrouilleren en alles te, te rapporteren wat ze zien. Goed, hoe lang blijft u weg tot slot? Uh, wij hopen weer uh, half juli terug te komen. Ik wens u een behouden vaart. Ik dank u zeer. Commandant Peter Bergen-Henegouwer was dat... die uh, dus naar de Spaanse wateren vertrekt. GroenLinks wil een maatschappelijk debat over de, vrije, de prijs van de vrijheid... en musea kunnen kostbare schilderijen beter niet verzekeren. Dat zijn de onderwerpen voor het tweede halfuur van Goedemorgen Nederland. Zometeen na de reclame en het nieuws van 10 uur gelezen door Jan van der Putten. Tot zo, blijf bij ons hier op 1.